De Daily Star had de foto's van de topless zonnende Kate overgenomen uit een Frans magazine. Een rechtbank in de Parijse voorstad Nanterre doet vanmiddag uitspraak in de zaak over de publicatie van de foto's. De Britse prins William en zijn vrouw Kate dienden gisteren officieel een klacht in tegen de publicatie. Ze vinden dat hun privacy is geschonden. Het weer bewolkt met kans wat regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of twaalf. Overdag verspreidt over het land buien, maar af en toe breekt ook de zon door en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het Indonesische Journal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Dallinga. Scheiden, uit elkaar gaan. Het is niet alleen een verbond dat je verbreekt, het gooit vaak je hele leven overhoop in het vorige uur. Maar levert het ook positieve dingen op? Ongeveer uh, driekwart van de mensen die is gescheiden... vindt het een goede beslissing geweest. En de meerderheid geeft aan gelukkiger te zijn na de scheiding, blijkt. Het onderzoek onlangs gehouden door TNS Nipo. Hoe zit dat voor u? Bel 0800-1121 en vertel uw verhaal in Dit is de Nacht. Nu, Crowded House. Four seasons in one day.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 Breaking through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 Crowded House Four Seasons in One Day. Winnie uit Utrecht, goedenacht. nacht. Ja, dit is een, een heel positief verhaal. Je bent al bijna tien jaar getrouwd. Ja, inderdaad. Twee kinderen. En uh, ja, ik heb uh, een beetje de verhalen aangehoord. En ik, mijn ouders zijn, uh, zel, zijn uh, ja, al heel lang uh, gescheiden. En uh, wat ik van hun eigenlijk altijd mee heb gekregen is van, je bent nooit zeker van een relatie. Het enige, ja, je gaat met goede intenties erin en dan kan het op het punt komen dat het gewoon samen niet meer gaat. En als je dan kinderen hebt, dan moet je, heb je je verplichting naar je kinderen eigenlijk toe om toch samen door één duur te blijven kunnen blijven lopen. Om de rest van het kind een beetje, hè, de rust voor het kind te kunnen garanderen. En dat is, ik heb dat altijd heel erg fijn gevonden... dat mijn ouders op een verjaardag gewoon bij elkaar konden zitten. En natuurlijk de eerste paar maanden of het eerste jaar gaat dat niet zo makkelijk. Maar dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Maar uh, ja, je moet er altijd zo van uitgaan... als je samen kinderen neemt, dan ben je toch leven lang aan elkaar veroordeeld. En wat is dan uh, hetgene waardoor ze... Ja, dat dat konden opbrengen en het hebben volgehouden om, om goed voor jou te blijven zorgen, samen? Nou, omdat zij zeiden van, ja, je bent... Kijk, op het moment dat je met z'n tweeën kiest om kinderen te krijgen... dan blijf je je leven lang aan elkaar verbonden. Want je hebt toch dat kind samen ter wereld gezet. En ja, dan moet je eigenlijk... Een beetje je eigen egoïsme of je eigen gevoelens soms ook aan de kant kunnen zetten. van het kind hebt niet om het leven gevraagd, daar heb je samen voor gekozen. Dus dan moet je ook uiteindelijk, en of je dat dan met elkaar doet, of je gaat beide een kant uit. Maar toch blijf je die verantwoording voor die kinderen houden. En was er een omgangsregeling of was het uh, helemaal niet nodig? Nee, een nee op, het was in? helemaal niet nodig. Ik, uh, mijn, dat, dat was gelijk gewoon vanaf het begin af aan uh, ging dat goed. Uh, ook vanuit uh, bijvoorbeeld mijn tantes en vanuit uh, uh, mijn ooms. Van, uh, zowel van mijn moederskant als van mijn uh, vaderskant. Dat is altijd gewoon heel erg goed gepleegd En we hebben altijd tegen elkaar gezegd van ja wat er ook gebeurt. Dit is toch je vader en dat is je moeder. En dat hebben ze altijd naar elkaar heel erg positief gegeven. Uh, ...opgepakt. Ja, want als iets niet gaat, gaat het gewoon niet. En dat is ook niet altijd dan goed. Ik bedoel, als je ouders elke dag ruzie hebben of wat dan ook... ...denk je dat dat voor een kind goed is? Hey, Winnie, hoe oud was je toen, toen je ouders uh, uit elkaar gingen? Ik was denk ik... Uh, nou, ik was zelf... Uh, mijn ouders zijn heel kort bij elkaar gebleven. ...dus ik was zelf dertien maanden of zo... Okay. Dus ik was heel jong, maar ik heb nooit anders ervaren... Als dat dat heel positief was. En ik zou dat ook gewoon aan mensen mee willen geven. Tuurlijk, als je, als je gaat scheiden, dat is nooit leuk. En daar kunnen hele vervelende situaties aan vastzitten. Maar je moet toch denken... Je kan, een kind kan niet zonder een moeder en ook niet zonder een vader. Je hebt het allebei nodig. Ja, maar het is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Maar, uh, nee, hier... dat zeg ik ook. Het ja. is per situatie natuurlijk ja. ook wel verschillend. Je hebt dan heel veel geluk gehad. Um, ja. Dan groei je op, dan word je je bewust van het feit dat je ouders gescheiden zijn. En dan kom je in een klas uh, waarbij, uh, waarin, waarin de, de meeste ouders van de kinderen gewoon samen zijn waarschijnlijk. Hoe ga je ja. daar dan mee om? Bijvoorbeeld als je gaat puberen. Ja, nou ja, dat is dus hoe je ouders daar eigenlijk een beetje mee omgaan. Kijk, als je thuis in een vijandige situatie, een vijandige situatie wordt opgebracht... want wat dan toch vaak gebeurt is dat de kind keuzes moet gaan maken, weet je... Mm -hmm. oh, en als dat. Kijk, in mijn geval is dat niet gebeurd. Ik ken ook, ik ken ook uh, bijvoorbeeld van mijn neefjes, die is wel in zo'n situatie. Ja, dat is verschrikkelijk, weet je. Dan moet je continu keuzes maken: van uh, wat, eh, met, met, waar moet ik met kerst naartoe? Moet ik naar mijn vader? Maar ja, dan is mijn moeder alleen, weet je. Dat soort situaties, ja. En. Dat is uh, ja, gewoon heel vervelend. Dus het is echt gewoon uh, echt wel hoe je ouders en mijn ouders zijn daar gewoon heel goed mee omgegaan. Ja, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Maar dat heeft me ook wel gecreëerd uiteindelijk. Ja, en anders was je misschien een heel ander mens geweest. Ja, zeker. Het is al beladen genoeg natuurlijk. Het is voor een kind niks ergens als... Net wat ik zeg, als je... Je, uh, je hebt je vader nodig, maar je hebt ook je moeder nodig. En het is gewoon heel erg vervelend als daar kinderen tussenin komen te staan. En soms is het ook niet anders. Hoor. Bedoel, als het niet gaat, nogmaals, en, en er zijn geen gevoelens meer voor elkaar... Ja, dan kan je soms ook beter je wegen laten scheiden. Weet je? Maar je bent nooit bezit van elkaar uiteindelijk. Kijk, je kiest voor kinderen, maar je weet nooit hoe dat onderling gaat. Alleen je moet altijd... En dat heb ik vanaf het moment dat ik met mijn vrouw... Uh, kinderen ter wereld heb gezet, heb ik altijd gezegd van luister, we weten nooit hoe het tussen ons gaat lopen, maar laten we alsjeblieft, als er wat gebeurt, nooit vijandelijk naar elkaar zijn, ter baten van die kinderen, want het is al erg genoeg als je uit elkaar gaat. En nu ben je, nu ben je bijna tien jaar getrouwd, komt er een groot feest? Ja, ik denk het wel. Mooi, <laughs> dat het ja. goed. Veel geluk Winnie, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Doeg. En dan gaan we naar Erik. Hoi, hey, Maarten. Iets minder uh, succes heb jij met de vrouwen. Sorry? Je hebt iets minder succes met de vrouwen. Na nou, het momenten. <laughs> het is altijd wel goed gezamenlijk. Ja, ik, ik had dus uh, ruim twee jaar een relatie met een vrouw. En die is uh, drie maanden geleden, dat ik van het een op het ander moment, zonder wat te zeggen, is die weggegaan. En ik heb er ook sindsdien niet meer gezien. Hey. En En uh, ja, ik ben echt, echt door een hel gegaan. Ik heb echt. Uh, ik twee weken lang met wetsgelegen en echt helemaal mijn eigen naar de kloten geholpen. Kun je heel even de situatie, de situatie schetsen, woonden jullie samen? Uh, nee, We waren wel heel veel bij elkaar en er uh, dus was ook een stiefdochter bij, zeg maar. Mm -hmm. En daar had ik min of meer de zorg voor me opgenomen. En uh, ja, van het een op het andere moment, gewoon, dat kwam totaal onverwacht van mij. Dus, dus, dus ik had zoveel vragen en ik kreeg geen antwoorden en dat soort dingen. Dus ik ben heel erg lief gegaan. Maar waar ik, waar ik het over heb is, uh, ik ben al, ben al drie maanden verder. Maar er, er zijn ook positieve dingen aan, zeg maar. Want je leert jezelf zo goed kennen. En ook je eigen zwakheden. Mm -hmm. En ja. ook je eigen kortkomingen. En dat, maakt je ook, dat kan je ook alleen maar sterker maken. Dus de situatie is niet perfect, laat like het zo is, Want ik heb er nog steeds last van. Heel, e heel even terug, nou, toch eventjes naar het moment dat je uh, vriendin dan bij je wegging. Um, je, je ging door een hel, zei je. Um, <laughs> hoe hoe uitte zich dat bij jou? ja hoe uitzicht dat? Nou, ik, ik heb me, ik heb me, uh, ja, niet slapen, niet eten, uh, vocht uit alle kanten van mijn lichaam kwam eruit, uh, uh, veel drinken op dat moment, uh, echt te veel gewoon, en uh, dat ik gewoon echt kosmisselijk van werd. Mm. Uh, ja, uh, haatvervoelens, uh, draaggevoelens, uh, gewoon echt echt uh, rock bottom, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En uh, ja, dan moet op een gegeven moment kan je niet meer dieper gaan, dus dan moet je toch weer naar boven. En dan kom je toch ook weer dingen tegen van jezelf. En, en, en, en hoe, hoe kwam je er dan boven? Bovenop? Nou, ik ben er nog steeds niet bovenop, maar het, dat duurt wel nee, even. Ja, maar je bent maar, wel ja, uit, ja, uit de ja, hel, ja, ja, begrijp ik. Ja, ja, ja, je moet wel. Hè. In, in eerste instantie is het inderdaad wat, wat in het eerste ziel ook in een vrouw is. Eerst ga je overleven, ja. en ja, daarna ga je verdriet verwerken. Probeer je te verwerken, en ik heb nog steeds iedere dag verdriet. Maar. Aan de andere kant heeft het ook zo zijn zin om, om jezelf even goed onder de loep te nemen. Want waar ben je bezig geweest? Ben je zelf zo blind geweest? Uh, uh, heb je het zelf niet goed ingeschat? Heb je het zelf niet goed gezien? Dat, dat soort vragen krijgen dus ook. Dus langzaam maar zeker en dat een beetje de houvastjes waar je mee naar boven gaat klimmen. En welke ja. antwoorden heb je dan al op die vragen? Uh, nou ja, dat ik ook niet perfect ben. Dat ik, dat ik wel dacht dat ik het allemaal wel goed voor elkaar had, maar dat het dus gewoon helemaal niet was. Maar dat, dat, als, nou, als, als er dus de communicatie gewoon heel slecht is onderling, zeg maar, of als er niet over gesproken wordt, ja, mm. dan ga je ervan uit dat het wel goed zit. Tenminste, dat was wat mij dan zo. Dus, uh, dus er werd niet veel gesproken? Nou, er werd, er werd wel genoeg gesproken, maar niet van, van mij uit, wel. Zeg maar. Ik ben een ik heel open mens, heel erg gevoelig uh, wat, wat dat soort dingen betreft. Maar misschien was iets meer gesloten, zeg maar. Ik had het gewoon totaal niet in de gaten, dus het kwam voor mij gewoon totaal onverwacht. Ja. Maar dan, ja, dat, dat, net wat ik zeg, van het positieve ervan is dat je gewoon wel een hele hoop dingen van jezelf leert kennen. En ook tot, tot hoe ver iemand kan gaan in zichzelf. En hoe, wat, wat, wat, hoe sterk eigenlijk een persoon kan zijn. En, en, dat, als, je, als, je de, en als je erbij neer gaat leggen, dat, dan, is, dan is het einde oefening, denk ik. En daarom is het heel belangrijk dat je dat je een goede vrienden hebt of een goede familie of wat dan ook. En uh, ja, die heb ik gelukkig dan. Is goede hmm. vrienden. En daar heb ik heel veel aan gehad. Hey, en onder twee je... een... Kun je nu dan dat al ik... zeggen uh, dat je hier beter uit gaat komen? Uh, dat, dat kan ik nog niet zeggen. Dat durf ik, niet zeggen. ik Ik doe mijn best. Meer, meer kan ik op dit moment gewoon niet doen. Het is nou gewoon van dag tot dag leven. En, uh, en kijken van, uh, ja, in één moment huil ik... en een andere moment heb ik weer een blij moment, zeg maar. Ja. Maar ja, je, je, moet, je moet toch vooruit. Het, het is, het is nog, het is nu, nu begint het, het is overleven en ik begin weer af en toe te leven, zeg maar. Dus. En heb je, heb je weer contact met je heks of niet? Nee, nee, totaal niet. Ik heb er helemaal niks, nooit meer wat van gehoord. Nooit meer ik, ik, ik, weet, ik weet waar ze zitten, ik weet met, met wie ze nou is en dat soort dingen allemaal. Dat, uh, waar ik woon, ik ken mensen elkaar een beetje. Maar ik, ik, wat, gewoon is, ik, ik, ik, ik heb vragen en ik, ik krijg geen antwoorden. En zij heeft de antwoorden en ik kan het niet afsluiten. Dat lijkt me moment. hartstikke frustrerend, joh. Ja, nou, maar dat, dat is het ook. In de eerste twee weken was echt, was echt nou, ik heb, ik, ik heb mezelf nog nooit zo gezien. En die vriend van mij, die om de twee dagen kwam, die, die schrok ervan. Die werd af en toe gewoon echt bang voor mij. Die was echt iets van, dit heb ik nog nooit gezien. Zo. En doe je dan ook steeds pogingen om, om haar te bereiken? Of dat niet? Nee, nee, nee. Nee. Nee, en... nee dat heeft geen zin. Ze heeft, uh, ik heb wel sms'en gehad van, uh, ik hou het nog steeds van jou, maar ik wil niet met je praten. En dan denk ik, ja, wat is dat nou voor gedoe? Hmm. En hoe uh, was je dag vandaag? Uh, was me dat was mijn dag vandaag. Ja, was vrij rustig eigenlijk. Ik heb uh, gewoon uh, lekker rustig, maar, rustig aan gedaan, een beetje mijn administratie gedaan... En, uh, een beetje lekker eten gemaakt en dat soort dingen. Gewoon heel relaxed. En uh, ja, er gebeuren, wat, wat mij om gaat, er gebeuren gewoon heel veel dingen. Als als we een relatie uit elkaar gaat en ik kon al die mensen inderdaad over kinderen praten... dat is wat ook vreselijk is natuurlijk. En dat wil ik zeggen, mijn stiefdochter was er ook die, die had ook een stiefdochter. Dat, dat is ook allemaal vreselijk, maar die dingen gebeuren gewoon. Als je, als je, als je, dat, als je kwaad blijft, dan ga je jezelf ook alleen met tegenzitten. Ja. Je, je mag ook boos zijn om dat soort dingen, maar het, het heeft totaal geen zin. Als de ander niet mee wil werken, dan heeft het totaal geen zin. Kun je, kun je wel een beetje slapen, Erik? Uh, je dat bent dat nu nog dat wakker. Dat is lastig. Dat ja. gaat lastig. Ja. <laughs> ja. Nou, nee, dat, dat, dat, dat zeg ik. Het is nu al drie maanden bezig. Het gaat nu al een stuk beter natuurlijk. Maar dat gaat nog al een paar maanden duren, dat nee. weet ik wel zeker. Dat slijt natuurlijk niet zo snel, dat verdrieten. Nee, nee. Ja, bij mij niet in ieder geval. Anders. Nee, meestal niet. Bij haar, bij haar waarschijnlijk wel, want ze nee. heeft hem een andere vriend en uh, misschien gaat ze daar makkelijker mee om als dat ik uh, Maar ik hield veel van die vrouw en nog steeds. Dat, dat is rare. En je stiefdochter, die zie je ook niet meer? Nee, nee, nee. Mag ik je heel veel sterkte wensen, Erik? Dat mag maar Dank Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal. Bel ook 0800-1121. We hebben het over scheiden over uit elkaar gaan. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je verder? Bel 0800-1121. Het is Jamie Faulkner. Open up your heart. Tell me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 Last night, playing like two children. You go hiding and I go seek. Go swinging through the trees. Volkner If It's Me. We gaan naar Den Haag, naar Aad. Goedenacht. Ja, uit de mooie slachter de Duinen. Goedemorgen, meneer. Maar hallo, goedemorgen. Ja, ik heb ook een, een minder prettige ervaring. En uh, wat ik uh, wilde benadrukken eigenlijk, en dat uh, heb ik nog steeds niet gehoord... Ja. dat ook huwelijken doelbewust ja, uh, geverschreerd kunnen worden door de schoonfamilie. Ah, dat is uh, in jouw geval gebeurd? Ja. Zeg je? Ja, zeker weten. Hoe lang ben je getrouwd geweest? Nou, kleine twintig jaar. En hoe lang is het geleden dat jullie zijn gescheiden? Oh, jezus, waren je wat. Twintig, vijfentwintig jaar. En je zegt door de schoonfamilie kapot gemaakt. Dat moet je wel even uitleggen. Nou, uh, ik leerde mevrouw Kenny. Ze liep al een tijd om mij te loeren en ze was verloofd. En ze kwam elke keer in de zaak waar ik kwam. Ja. En uh, ze heeft toen de verloofd uitgebracht. En ja, ik heb gezegd, nou, de, de, prima. Uh, ik wil alleen met jou uh, wat... ...probeer het te beginnen... ...als je ook de, in, eerlijk bent tegenover je verloofde. Nou, toen ben ik dus uitgenodigd... ...voor het eerst bij Haarders. Uh -huh. En dat was een hele lange kamer... ...en dat was het uh, laatste gedeelte... was een glazen front, zou ik maar zeggen. En dat was hun slaapkamer. het was een grote familie met acht kinderen... ...uit de uh -huh. En die waren de gordijnen aan het ophangen... ...of aan het passen, weet ik niet meer. En ik moest in de voorkamer zitten op de bank... ...voor mijn toekomstige vrouw. Dus dat heeft net gedaan, in het pak. Ken je dat toch... Met een schotwas. Keurig aan. Ja joh. Ik heb die pakken nog steeds zo en al die combinaties. Ik zweer het je alleen. de meeste ik niet meer. En na ik kwartier of wat dan ook of iets langer, dat weet ik niet meer. Ik heb niet meer lozen gekeken. Daar kwam mijn schoonmoeder, en mijn schoonvader, maar ik mijn schoonmoeder. Die ging tegen me tekeer van wie ben jij? Ik zei nou ja, ik ben Aad Zonneveld. Ja, en het werd me verwijten. En toen heb ik zo'n kleine 20 jaar dat gezaak aan moeten horen en verwijten. Dat ik had britaalweg, als wildvreemde, de slaapkamer in moeten stappen en mezelf voor moeten stellen. Terwijl ik denk, nou, ik ga netjes op de bank zitten en ik wacht netjes tot die mensen uitgewerkt zijn. Ja. En dan zal ik wel voorgesteld worden door de toekomstige vrouw. Ja. Nou, dat heeft zo'n 20 jaar geduurd. Zij gingen ervan uit dat jij jezelf zou voorstellen. Ja, en ja, ja. ik heb dat nooit begrepen. En ze zijn niet eens om betrouwbaar geweest. Maar goed, dat kunnen ze dan zeggen. En dat kan dan uh, gedoe veroorzaken. Maar uh, je huwelijk is daardoor aan de knoppen gegaan, uh, zeg je. Ja. Maar uh, dat moet je ook even uitleggen. Hoe zit dat dan? Ja, hoe zit dat dan? <laughs> uh, mijn ex die ging uh, bijna wekelijks... Uh, als we de hadden, uh, haar gedaan. hadden, ging ze altijd naar haar moeder toe. En dat is een grote familie van acht kinderen. En die zaten daar uh, ja, te beraadslagen en te bekokstoven. En ja, er werden dingen gedaan die me helemaal niet zin liet. En dan ben ik helemaal geen heilige boon maar ik ben geen crimineel. En er gebeurden dingen waar ik het niet mee eens was dat mijn kinderen erbij waren. Maar wat voor dingen dan? Waar spreek je dan over? Ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Oké. Okay. <laughs> maar uh. ik was het er gewoon niet mee eens. En ja. mijn echt die een keer het voorbeeld. Ja, als ik daar zit en er wordt er gesproken: wat eet jij vandaag en zo, of uh, wat ik vond de komende dagen. Nou, en als mijn moeder dan, dan zei van je moet tunaas eten. Ja, daar ging ik ook spinazie kopen. En ja, dat, dat heeft... Mijn buur wordt zo'n indoctrinatie. En ja, als je daar je oren naar dat hangt en je kiest niet voor je man... en je blijft toch aan je familie blijven hangen... ja, dan is dat gedoemd om, om te mislukken. Dat nee, nou, is mijn mening Nou heb je het over spinazie, maar het ja, gaat ook wordt, over, wordt. over wat, wat grotere zaken, lijkt me dan. Bijvoorbeeld over wel of niet bij hem blijven, kan ik me dan voorstellen. Oh ja, dat is ook wel gedaan, maar ja, daar ben ik niet bij geweest. Ja, ja. Nee, omdat dat... je zegt dat zij uh, het huwelijk hebben kapot gemaakt. Maar ja, ze moesten me niet. Hoe presté je het om niet eens op de, de bruid te komen? Er waren, geloof ik, hmm. wel 50 mensen op het waarhoofd: van vrienden en kennissen en familie. Maar, en er waren ook broertjes en zusjes nog, die jongen waren. Maar de ouders, waren er niet. Maar als je, je, je vrouw. Dus nog, maar, maar als je vrouw. Ik mocht niet eens met te trouwen. Ik zei: Nou, dan gaan we voor de koningin trouwen. Dat komt toen de tijd, weet je hoor. Maar, maar als je vrouw dol op je is, dan, dan zou het in principe niet moeten uitmaken wat de schoonlinger niet vindt. Maar, dat dacht ik ook. Waar, waarom heeft dat dan toch uitgemaakt? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, als je maar langer genoeg doorgaat, denk ik dat je dan toch uh, je zin krijgt. Ik weet het niet. Ja. Ik kan niet in de hoofd kijken, maar ja. Ik heb het, uh, ik, ik, kijk, ik heb het ook leuk gevonden natuurlijk. Ik, heb, ik ging van de gedachte uit dat als je me getrouwd bent, dan blijf je tot je dood voor elkaar zorgen of wat dan ook, weet je wel. Nou ja, ik heb geen ruzie met haar gehad, bij van spreken. Maar zij hebben eh, veel invloed uitgeoefend op, op ja. hun dochter. Ja, okay, ja. en dan, misschien ook dat meegespeeld dat het, ja, moet ik het zeggen, een, een klassenverschil misschien een groot woord. Maar het was een heel andere, ja, uh, uh, mentaliteit dan waar ik uit grootte, uh, geboren was, opgegroeid was. Mm -hmm. Aad Zonneveld, over de rol van de schoonfamilie, dankjewel. Dank u wel. Dan gaan we naar Ria. Vijftien um, jaar gescheiden. 25. Oh, 25. Dat staat het hier verkeerd op mijn briefje. Excuses, 25 uh, jaar lang al gescheiden. Um, dat is misschien niet altijd nodig als je relatietherapie volgt? Ja, niet nodig. Ja, tenminste. Ik was ermee bezig. Ik vond gewoon, je hebt twee kinderen. We hebben niet voor niks op de wereld gezet. En die zijn niet voor niks geboren. Zomaar. Mm -hmm. En. Um, en daarom wilde ik relatietherapie, maar ja, dat lukte niet, want hij stond er niet achter. Ja, ik wil niet zeggen dat zijn schuld alleen was, we maken allebei fouten natuurlijk. Ik ja. wil niet alleen zeggen uit ja. wie dan de meeste schuld heeft, maar uh, <clears throat> ja, het, het, het, het blijft pijn doen, want nu, nu heb ik dus wel een gelukkig werk. Maar die kinderen, het eerste huwelijk, die komen ook nog gewoon hebben. Die hebben ook uh, mijn nieuwe man geaccepteerd. Mm -hmm. Ik zeg, inmiddels ben ik oma geworden, een kleinkind. Ik zeg, maar je krijgt nog steeds zoveel met elkaar te maken. Ik zeg, en er zijn nog heel veel nare dingen in het verleden gebeurd met de omgangsregeling. Ook dat uh, bijvoorbeeld geld, ook augmentatie, daar moest ze altijd weer voor de rechtbank. Want dan wilde hij voor 100 uh, gulden, was het toen nog, wilde die er niet opzij gaan. Dan moest het weer voorkomen. Ja. Yeah. En ja, kinderen achter elkaar, we hebben elkaar, we elkaar. hebben elkaar wel acht keer in de rijbank tegenover elkaar gezeten. En dat doet ook niet goed, natuurlijk. En naar de kinderen toe ook niet. En de jongste die was toen nog. toen we uit elkaar gingen. die was toen uh, bijna drie. En die uh, was heel angstig. Want die, die kreeg veel verlatingsangst. Dat schijnt te kunnen bij jonge kinderen. als de, als de ouders dan uh, uit elkaar gaan. Dat is heftig, lijkt me. Ja, dat is heftig. Dan, dan zijn ze net op die leeftijd en kunnen ze het niet begrijpen, kunnen niet vertellen. Mm -hmm. En dan krijgen ze angst. Dus die was, die, die was heel panisch, die was heel erg op mij en die wilde niet naar zijn vader toe. En dan was dat een drama als je bij zijn vader geweest was, van een lach nacht niet kwam, die dood moet terug. Dus dan moest ik er een stokje voor steken en zeggen van ja, hij moet daar niet meer slapen, gewoon alleen overdag zijn. En nou, dan werd dat niet geaccepteerd, dan was ik de, boos, de boosdoende weer natuurlijk en dan moesten we voor de rechtbank en toen hebben ze... Ik was ook depressief geworden na de tweede bevalling, postnotaal depressie. Nou, toen is het helemaal misgegaan, dan heeft hij gewoon de kinderen eigenlijk helemaal maar een beetje uh, aan mij laten zitten. Want heeft hij, uh, toen ik hem in het ziekenhuis breng, heeft hij mij door de uh, buren weg laten brengen. Hij ging zelf werken en de uh, kinderen bij mij zes weken met mijn ouders gedumpt. Hmm. Maar goed, ik, ik wil allemaal niet meer over die naar dingen praten. Maar ik wil je blijft toch met elkaar te maken We hebben nu ook van... Met zo'n geboorte van zo'n kleinkind ook. Ik zeg van, oké, oh, precies hoe dat gaat. Ik zeg, uh, je vader komt zeker vanavond? En dan kom ik morgenavond wel. Ja. Weet je, hij was altijd zo van uh, mij opzij duwen. Hè? En toen, toen ook met die rechtszittingen ook, dan probeerde hij me ook altijd uh, tegen die rechter uit te spelen dat ik uh, ja. aanleg voor de tijd had. Maar ik was geen gevaar voor de samenleving. Ik verzorgde mijn huishoud goed en de kinderen goed. En ik heb ze alleen opgevoed, dus... Uh, maar je, je wordt dus nog altijd hebben, geconfronteerd met uw ex. Hij met, probeerde wel iedere keer dat, dat uit te spelen. Ja. En, en nu gelukkig, uh, gelukkig getrouwd, zei u. Ja. Um, wat is het grote verschil? Ja, deze die, die, die neemt echt van verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, die heeft echt verantwoordelijkheidsgevoel. Die, dat, dat had hij niet. Ja. Mijn ex-man had dat niet. Dat blijkt wel uit, dus die... Uh, hij studeerde ook nog en dan, mijn dag begon vroeg met de kinderen, kleine kinderen vroeg wakker. En dan uh, zes uur, zevende, dan was ik al bezig. En uh, in het begin heb ik er nog bij gewerkt. Nou ja, en, en hij was student en dan ging hij s'avonds om uh, tien uur, uh, elf uur, uh, ging hij pas een keer studeren... ...tot twee, drie uur midden in de nacht toe en een half uur in de nacht, dan klopt hij naast mijn bed... En dan was er van morgens, of het vanmorgen, was ze natuurlijk niet uitkrijgd, dan kwam hij om 11, 12 een keertje aanzakken. Mm -hmm. En dan was hij, uh, ja, dat, dat, dat, dat was gewoon een hele leven. Dat was gewoon langs elkaar heen leven ook. R R maar toen heb ik gezegd van, we zijn samen begonnen. En we hebben twee kinderen en we moeten ervoor gaan. En laten we dan een relatie beginnen Nou goed, dan zei hij dan. Maar ja, het haalde niks uit, want er kwam er buiten. En eerst eerste wat hij zei van, zo, dat heb ik we ook weer gehad. Ik dacht van, nou uh, ja goed, ik geloof niet dat het echt veel uh, Aankaart, maar ik wil wel wijzen op de mogelijkheid dat die er is. En dat ja. er misschien te weinig gedaan wordt. Ja. Om toch nog te proberen om met zijn relatietheer piraten op elkaar te komen. En tot slot nog even, Ria. Je vertelde dat de jongste last kreeg van verlatingsangst. Ja. Heeft hij daar iets aan overgehouden? Ik heb heel erg uh, ervoor gevochten, uh. maar het heeft, het heeft wel mij dus heel veel uh, energie en, en uh, narigheid gekost en rechtszaken. Twee, ben ik ben twee keer moest voor de te komen en doe de Raad van Kinderbescherming in huis. En dan probeerde ze toch allemaal weer uit te spelen op de psychiatrie. Maar uh, <tossimus> dat, dat, dat, ik heb gewoon een, een, een uh, noem het maar, een capaciteit van Johnny Schommelingen. En medicijn, ze medicijnen gebruikt, dan blijf je aardig in het gereel, maar één keer in het jaar dan was, ging het wel eens mis. Mm. Maar dan uh, was het bij ons zo, ik ben er bij een kerkelijk aan een kerk aangesloten en die regelde dan uh, hulp voor dag en nacht. Ik zeg: want dan wilde hij een bel die op, ja, ze moeten bij mij komen. Ze zei, nee, ze gaan blijven op hun eigen school. Ze slapen in hun eigen bed. Ze, ik zeg van het is de eh, belangrijk dat het kind een eigen huis, een eigen bedje heeft. Ik zeg haar niet steeds en weer geschold wordt van tussen zo ze dus was weer een ruzie in schelp tijd door de telefoon. Maar ik zou er gewoon van dat dus ze zat op dezelfde school. Ze kreeg vast onderwijs. Er was dan dag en nacht iemand een vast vier weken lang aanwezig. En vier weken lang was ik weer bijgeteemd. Ja. Ria, um, um, het was dus niet altijd even fijn met uw ex, vertelde u. En um, helaas wordt u nog steeds daarmee geconfronteerd, dus. Ja, ook want het eerste, kind die oudste is getrouwd. Ja. Ja, en dan komt het een kleinkind en... Maar ja, ik weet het precies, hij is gewoon... Hij heeft gewoon... Ik weet niet wat dat is, maar soms denk ik dat ze het jezelf borderline heeft, maar misschien niet denken, maar... Hij... Euh, ik zeg van, je vader komt zeker vanavond al langs. Ja, zegt ze, en dacht ik al, want die zaadje tevoren is een plekje plek die dan zegt van... Uh, bespreekt van, uh, misschien weer moeder nou wel eerder komen. Nee, daar heb ik gewoon altijd eerst terecht, hè. Ria, dankjewel. En hij um... had ook echt rare dingen. Ja, ik ben nee, ook wel ja. Maar toen zei Ik heb eigenlijk ik heb eigenlijk afsluiten, echt, Ria. Ik heb hem te gedaan. Zo van die rare dingen. En de laatste keer dat ik zeg van nou, nu ben ik echt. Ik zeg van, nu heb je het echt gedaan bij me, nu ben ik hem echt kwijt. Want het heeft heel lang geduurd. Heel kort, Ria. Ja, dat was toen kreeg, toen kreeg mijn zoon een, een auto-ongeluk. Op de weg was hij slaapgevallen. En uh, toen wou hij niet naar ons bellen omdat uh, mijn man vroeg moet werken. Een nieuwe man dan. En toen heeft hij... Wat heeft hij gedaan? En hij zegt van, een echte vader doet dat niet. Toen heeft hij... Toen heeft hij is hij niet zelf naar het oorlijk gegaan, toen heeft hij zijn zoon gestuurd. Hij zegt, nou, ze is over ook. Maar dat is, pas, dat is sinds kort, sinds een paar jaar geleden dat ik helemaal los van hem ben. Ria, mag ik je bedanken? Ja, maar ik begrijp wel wat ik bedoel, hè? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, en relatietherapie heeft helaas niet uh, een positief effect gehad bij jullie... Misschien bij u wel. Misschien ervaringen mee. Laat het ons weten. 0800-1121.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 You pack your car and ride away I've got lots of friends in San Jose And pump and gas. I've got lots of friends in San. Leon Warwick, do you know the way to San Jose? We hebben het over scheiden, over uit elkaar gaan. En ja, dat kan heel heftig zijn, dat is meestal heel erg heftig. Uh, zo niet altijd. Uh, maar wat levert het uiteindelijk op? Uh, word je er misschien wel gelukkiger van uiteindelijk? Uh, hoe ga je verder? Uh, ben je heel veel te weten gekomen over jezelf? Of Kun je nu ook, nu het een tijdje geleden is dat je bent gescheiden... terugkijken op een mooie tijd die je misschien hebt gehad met je ex. Laat ons weten 0800 1121. Dit is Damien Harado. I was anxious to be found You can always go home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 What's wrong? I've had a little time, and I still. Love... Museum of Flight en net de Beautiful South, a little time. We hebben het over scheiden, over uit elkaar gaan in Dit is de Nacht. Wat is jouw verhaal over dit onderwerp? Ben je misschien zelf gescheiden of sta je op het punt om te gaan scheiden? Of ben je misschien een kind van gescheiden ouders of heb je als professional te maken met dit onderwerp? Begeleid je bijvoorbeeld mensen die willen gaan scheiden? Of ben je helemaal niet gescheiden, maar heb je juist een ontzettend gelukkig huwelijk? Wat is dan het recept voor een gezonde en stabiele toekomstbestendige relatie. Laat het ons weten. En uh, misschien ben je gescheiden en heb je alweer een nieuwe relatie... of ben je op zoek naar een nieuwe liefde. Meer dan de helft van de gescheiden Nederlanders... is binnen een jaar na de scheiding alweer op zoek naar een nieuwe vlam... blijkt uit onderzoek. En ruim 15% is zelfs tijdens het huwelijk... of meteen na de scheiding alweer op zoek naar een nieuwe partner. Kortom, genoeg verhalen volgens mij. Laat het ons horen. 0800-1121. Business Orbel, and just so. Dit is de nacht, goedenacht, Kees van der Wiel. Hoi. Hallo. Jij hebt niet één ex, niet twee ex niet drie. Hoeveel heb je er? Um, vijf of zes. Je bent de tel kwijt? Nou, de tel ben ik niet echt kwijt hoor. En ben je, ben je getrouwd zo, geweest hoor. ook, gescheiden? Ja. Maar we zijn nooit getrouwd, we zijn nooit gescheiden geweest. Ik ben ook nog nooit getrouwd geweest. Ik ben nu uh, 46. Ja. Maar uh, nee, ik heb al gezegd, uh, trouwen, dat is uh, nooit zo interessant. Waarom niet? Waarom heb je het nooit gedaan? Ik ben uh, ooit mijn vader kwijtgeraakt. En uh, toen werd er gezegd van, uh, door de christelijke beweging, van, uh, ja, uh, ze hadden nodig daarboven en weet ik wat allemaal. En ik had zoiets van, nou, nah, dat uh, klopt allemaal, allemaal niet. Dus ik, uh, toen ik vrij jong was, had ik al zoiets van, nou ja, dan misschien er een nieuw papa of dat hij er beter kan worden of weet ik wat allemaal. Maar dat klopt allemaal niet. Dus ik had zoiets met beloftes van uh, eeuwige trouw en al dat soort dingen, zoiets van, nou... Daar dat geloofde kan je, je niet in. Duren. Nou ja, dat wil je, als je acht jaar bent, uh, je moet allemaal dat soort dingen gaan uh, geloven. Dan uh, heb je zoiets dus, van, uh, nou, ja, hoe kan het allemaal mogelijk zijn? En hoe bedoel dus je dat? Dan, nou, als je dan uh, moet gaan trouwen. Voor het hele leven had ik zoiets van, nou, trouwen, trouw. Ben ik trouw? Kan ik trouw zijn? Mm -hmm. Wil ik trouw zijn? En ga zo maar door. Je wil niet nu al uh, iets beloven voor de toekomst? Nee, dat is niet mogelijk in deze wereld? Er kan toch op uh, nee, het moment de, de, wat gebeuren? Er zijn natuurlijk genoeg huwelijken die, die heel goed stand houden. Ik heb nu een vriendin. Nou, we gaan zestien jaar lang al goed met elkaar om. We hebben in principe vijf kinderen. Ehm... Um, een voor een vorige relatie. Maar mm -hmm. ik kan alleen zeggen, dat gaat allemaal goed. Ja. Dan hoef je niet specifiek getuige voor te zijn en vrouwen. Uh, ja, een geven ja, kan ik altijd. Ja, je hebt niet zoveel met, het hele, met die hele traditie ook. De, de traditie is een beetje, uh, ja... Ik denk een beetje uit zichzelf getrokken. Had meer met de kerk te maken. Hoe meer kinderen, hoe meer, uh, meer uh, aanhangers je had. Je hmm. hebt dus uh, uh, iets van vijf, zes exen. Uh, hoe kijk je daarop terug? Nou, ze komen allemaal nog op visite. Dat is een drukke boel. Gezellig. Ze ja. hebben een grote tafel en uh, ze kunnen allemaal langskomen. En, uh, maar, maar verder, hoe, hoe, kijk je er, hoe kijk je er verder op terug dan? Heel plezierig, want uh, ja, mijn moeder die heeft ooit altijd gezegd van ja, op, uh, hoe meer fiets je rijdt, ja, hoe meer fiets je weet, hoe beter het rijdt en uh, welk merkje bij jou past en dat uh, soort dingetjes. Goed, D dat is uh, de ervaring van Ke Kees van der Wiel. Um, blijf je nu uh, wel uh, een poosje bij je huidige vriendin? Nou, we zijn al weer, even samen. jaar. Ah, heel goed. Nou, ik heb precies van, nou ja, goed, je uh, je leven... en uh, ieder moet gewoon een beetje naar zijn zin hebben, denk ik. En wat is jullie geheim in één zin? Mm, nou, je moet wel volgen op het juiste type, denk ik. En uh, niet, uh, niet bijstellen en gewoon zeggen van... Uh, je bent mijn type en je pakt gewoon dan, uh, een nieuw type. Dus uh, doorpakken dan, als je een beetje twijfelt? Ja. Oké, Kees van der Wiel, ik wens je veel geluk. Oké, okay, dankjewel. Timo, goeienacht. Ja, hallo Maarten, met Timo. Hallo. Hoi. Nou, ik... Ik uh, eigenlijk niet in de uitzending, maar... alle verhalen die, me hoorde, die ik hoorde, zeg maar, vond ik eigenlijk wel verschrikkelijk. Ja, en in welk opzicht bedoel je dat? Nou, welke menselijk deetscheiden blijkbaar veroorzaakt. En ik ja. bedoel, ik heb zelf ook wel eens een verbroken relatie gehad... Mm -hmm. Wat ik ook eerder hoorde van, uh, maar ja, dat, schijnt allemaal, dat is toch allemaal klein leed. Maar wat ik ook eerder hoorde van, uh, dat iemand er niet kan afstuiten omdat hij geen antwoorden van een ander ja. krijgt. Ja, die zit diep in de dat, put. Ja, maar dat ja. heb ik zelf ook meegemaakt. En pas twintig jaar later, omdat ik gewoon die relatie wel bleef onderhouden, heb ik pas antwoorden gekregen. Mm -hmm. En dat was zo'n pak van mijn hart, zeg maar, dat ik het mij goed kan voorstellen. En dat is dan nog niet eens echt een ruzie scheiding of wat dan ook. Maar goed, al met al ja. moest ik nadenken: van ja, als het nou zo pijnlijk is. Ja. en het is zo ingrijpend in het leven van mensen. en het maakt zoveel gevoelsleven kapot. is het dan eigenlijk geen uh, handvatten voor mensen die aan een relatie beginnen? Zijn er dan geen handvatten om erachter te komen. of een relatie überhaupt wel houdbaar is voordat je erin stapt? Voordat je elkaar in elkaars hart toelaat? En waar denk je dan aan? Nou, dat vroeg ik eigenlijk aan jullie. Ik denk, van als jullie dat onderwerp hebben uitgezocht... hebben jullie misschien daar paraat de kennis over. Ja, misschien, en ik... misschien is er een luisteraar die deskundig is op dit vlak. En, en nou, dat was nou geven. heel toevallig, want ik belde eigenlijk daar eerst mee. En toen had ik de technicus even aan de telefoon. Die zei, nee, dat hadden we niet. Maar omdat jullie geen belles hadden... ging ik toevallig even luisteren naar de herhalingen van BNR. Ja, moet je nooit doen. En daar kwam toevallig een wetenschapsjournalist... Die dit dreugel of zo aan het woord. Ja. En die had toevallig precies hier wetenschappelijk onderzoek over. Ja, ah, dat is op elkaar afgestemd. En wat bleek BNR nou? en Radio 1. Sorry? Nee, ik ga verder. Ik verstand het niet. Nee, ik zei het is op elkaar afgestemd: BNR en Radio 1. Vannacht. Nou, dit, dat mag je, oh, dit mag je echt wel goddelijke interventie noemen. <lacht> mij. Volgens mij hebben de radioprogrammeurs daar niet zoveel mee te maken. Uh, vertel. Maar wat, wat blijkt is dat uh, volgens dat wetenschappelijk onderzoek... wat plaatsvond in Californië, in Amerika... dus dat is natuurlijk wel een aparte subset van de mensheid. Maar goed, er was uh, in onderzoek gebleken... dat als je in het begin van een relatie ook maar de geringste twijfel hebt dat de kans op scheiden uh, zeer toeneemt. Dus als er, je kan eigenlijk alleen zeg maar, met goed fatsoen een relatie beginnen... als er in het begin geen twijfels zijn. Maar ja, um, er is misschien altijd wel iets van twijfel, toch? Zou je kunnen zeggen? Ja, nou, het advies was dan van die wetenschapsjournalisten... <laughs> ja. die, die plakte dan een orde op het onderzoek... en die zei dan niet doen. Dus dan uh, bij, uh, ook maar het kleinste beetje twijfel weggaan. Nou, gewoon doordaten. Ja, hij gaat dan daten. Ik ben zelf niet zo van het daten. Maar goed, uh, zo gaat dat tegenwoordig dan. Maar ja, je, blijkbaar zit er in je onderbus... zijn er zitten toch niet alle vezels dezelfde kant op, zeg maar. En die irritaties die groeien later uit in ruzies... en die ruzies schijnen dan te ontaarden. En zelfs de mensen die nog bij elkaar bleven... die in het begin twijfel hadden gehad en die na een tijd dan toch nog bij elkaar waren... die waren dan niet gelukkig en ja... Nou, dan, dan pas je dan blijkbaar niet bij elkaar. Ja, ik heb het even... En ik vind het ook moeilijk om, om het gevoelsleven van vrouwen, zeg maar, als man zijnde, te doorgronden. Waar ze überhaupt. Nou, want ik sta nu momenteel op het standpunt dat als een vrouw überhaupt een relatie met een man aangaat, dat dat alleen maar in een vlaag van verstandse kan. <totstuk> Dat is een heel negatief, beste Timo. Nou ja, ik, ik, ik denk van, als je nou ziet hoe vrouwen het met elkaar nou de zin hebben en met elkaar plezier maken, denk ik van, waar heb je dan in godsnaam een man voor nodig? Ja, Dat kan man. alleen maar als je hormoonsysteem op hol staat volgens mij. En, en ik wil ook wel zeggen van, <laughs> volgens mij hebben we degene die het uitmaken, hebben ge echt geen flauw idee wat voor een ravage ze bij de tegenpartij kunnen aangeven, hmm. want ik heb het nou van beide kanten gezien bij mezelf en bij uh, kennissen die ik heel goed ken maar die blijven echt zitten met vragen die voor een ander gewoon ja, helemaal niet eens bekend zijn zelfs of ze niet snappen wat voor een gewicht zeg maar eventuele openstaande vragen nog in de weegschaal kunnen leggen bij een ander mm -hmm. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat er uh, op de openbaar radio, waar dan ook, dat er nog handvatten komen voor mensen die aan het begin staan van hun relatieleven nog. En dat uh, de nodige fouten, die ze later op kunnen breken, dat ze die zo goed mogelijk kunnen voorkomen. En zeker weten we dat natuurlijk nooit. Ja. Maar niet met uh, ogen open in een stootstap. Uh, dat nee. zou me heel wat waard zijn. Want als je ziet wat voor een ellende ervan komt, zelfs in dit programma wat je hoort, ja. denk ik van nou, dat zou zeker de moeite waard zijn. Ik heb het er even bij gepakt, een onderzoek uit San Diego, um, van de Universiteit van Californië, onder 232 net getrouwde stellen. Ja. Um, en blijkt dat um, um, binnen, even kijken... Ja. Uh, en enkele maanden nadat ze getrouwd waren en elke zes maanden daarna keken de onderzoekers hoe het nu met de proefpersonen en hun huwelijk ging. Ja. Uh, en uh, 47% van de echtgenoten gaf aan uh, wel uh, uh, te hebben getwijfeld. En 38% van de vrouwen had last gehad van die twijfels. De conclusie van de uh, onderzoekers is uh, dat je die twijfels zeker niet moet negeren. En dat geldt dan uh, vooral voor vrouwen, zeggen ze. Ja. Ga niet vanuit dat de twijfels vanzelf weggaan... of dat liefde nee. genoeg is om je uh, zorgen te overkomen. Nee. Er is geen bewijs dat problemen in een huwelijk gewoon verdwijnen. Nee. En wat moet ze dan doen? Praten over en kijken hoe het gaat. Met die man of met wie? Ja, allebei. En uh, denk je dat de twijfels verdwijnen als je een hypotheek en twee kinderen hebt? Reken er maar <lacht> niet op. Daarmee sluit ze de onderzoeken af. Ja. Ik denk dat die twijfels dan alleen maar geruchten. Nee, want daar zit wel een kern van waarheid in natuurlijk. Hè. Um, ja. Dus nou, ik zou zeggen, zet het denk, op je site denk, denk en... na als je twijfelt. Maar Ja. ja. En nou, het vergeet niet niet, want dit is in de nacht voor volwassenen in principe, denk ik zo. Ja. Want als het goed is, als de kindertjes tenminste niet achter de beeldschuimpjes zitten, liggen ze nu op één oor. Als het goed is maar vergeet ook niet de doelgroep onder de 18 te targeten met, dit, met deze gegevens. Ja. Want die hebben er natuurlijk het meeste eraan. Ja. Wij ja. zijn al redeloos verloren. Ja, verloren. Timo, <laughs> uh, we schilden elkaar de hand. Dankjewel. Uh, okay. Bedankt voor je uh, goede input en ik wens je een hele goede nacht. Ja, dit is uh, Christopher Cross en Arthur's theme. We zijn er bijna doorheen, tot zometeen na 4 uur bij Dit is de Nacht. Once in your life you find her Someone who turns your heart around and next thing you know, you're close